De zon nog dat is voor feen, want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh,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 Maar de Mahara, how do you do? The doom, How do you do, moderne you do? je je nog niet how about you? Het is een een man te Wat of achterin, how do you do? How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? The doom, the doom, Echte man, haatrechte lijn. Laten er maar wat omgezien zijn. Houden je doet, dan doen, dan doen, dan doen, dan doen. Houden je doet, kandidaten, houden je doen. Voor de verkiezing heel mooi praten, hou maar je. Maar zit je eenmaal op je stoel en je moet spreken voor hoe je doet. Hou je mee, tijd je mond, houden je doen, Houden je doen, houden je doen. houden je Do, do, do, do, do, do, do. Voor 5000 pond per jaar klem je je kaken op elkaar. How doe, you do? Do, do, do, do, do, do, do, do? How do you do, vriend Colijn? How do you do? Jij bent nog groter dan Piet Hein. How are you? Het geld dat stelde je veilig man, maar ik heb geen geld en daarom dan heb ik er nog geen blikseman. How do je do? Krijg ik een halve ton van hem die altijd rekenen op en stemmen. How do you do? Do, do, do, do, do, do, do, do? How do you do too many kersten? How do you do? Jesus van Moede Bang A perspective, how are you? Hoe je zedelijkheid betrokken, nou maar in de marken trop. Zo in ja de koptertochter. How do you do? How do you do? Houd je doe, je doe, houd je do houd do, doe, houd u frank wereld, Oze, how you? Drinken, plat, en vrij, niet houd je doe, houd doe, je doe, houd je de houd je doe, doe, je doe, houd do doe, do? je doe, je je je zit je doe, je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 I believe him out of me. Naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Zeg over van jou, en voor je weet wat je gaat doen, geef je ten eerste zoen. Dat komt maar eenmaal, nooit voor een tweede. Dat is te mooi om waar te zijn. Het is als een hemel, maar hier beneden Het valt je hart met zonneschijn Dat komt maar eenmaal, nooit voor een tweede Het is als een lieve dron Dat kan het leven, maar eenmaal geven Maar het is alleen zo snel voorbij dat kan het leven maar eenmaal geven. Want iedere lente heeft maar ene maand mij. Mooit je ontwaren, later jaren, dat je aan die zalige tijd slechts nu mocht bewaren. Voel je toch steeds even spijt? En alles de mooie dat is geweest, zweeft dan weer voor je geest. Dat komt maar eenmaal, nooit voor een tweede. Dat is te mooi om waar te zijn. Dit is al een hemel, maar hier beneden.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 als kijken of het kan. Vooruit dan voor een keer, maar kom voorlopig nu niet meer. Oepa paatje, zegt oep paatje, zeg pabijtje, kijk eens even in de laatje. Oep Oepa paatje, zegt zeg maar niets van ons geheimje en maatje. Wat ik vind, vooruit dan voor een keer, maar kom voorlopig nu niet meer. Op papaadje, op papaadje, zeg papaadje, kijk eens even in het blaadje. Op papaadje, op papaadje, zeg maar niets van ons geheimje aan mamaadje. Klop, klop, klop. Wie is daar? Ik ben spaatje, maar. Maatje lief, zeg luister even, wil je me wat zak gaat geven? Ik heb geen geld meer voor sigaren, ik moet wat voor de tram bewaren. Maatje lief, ik vraag het slechts één keer, geef me van de weken vullen meer. Het kan me niet schielen, maar Huus, je moet liever je zak verdienen. Je weet dat het een week altijd duurt, zeven dagen. En Jacob, dit moet dus al nieuw zak geld vragen. Huus, je moet vormen, maar beter al passen, fijn. En je moet niet zo veel als het papa. Je moet leren te sparen. Ik zie je altijd met die dure sigaren. Nee, de man, deze keer krijg je geen dubbeltje meer. Arm papaatje, arm papaatje, arm papaatje heeft geen en in het laadje. Arm papaatje, arm papaatje. En nu krijgt hij zelfs geen dubbeltje van mij. Uh -huh. yeah, yeah. yeah. En welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. U kon luisteren naar Kees Bruijs met How Do You do. Kees Manders, Kom schenk de glazen vol, Gus Keddy, Dat Kom maar eenmaal en De Ramblers met Opa Paatje. U kunt nu gaan luisteren naar Snippensnap, Snap, Ik snap er niks van, Louis Davids, Luchtgastelen, Eddie Christiani, Houten Dief en het draaiorgel De Arabier, Ik hou van Holland. Vergeten Artiesten, elke week weer een lust voor het oor op social media, maar natuurlijk ook op www.vergetenartiesten.nl Oh ja, en vergeet niet te delen, want de vergeten artiesten mogen niet vergeten worden. Dus deel dit programma zoveel mogelijk. Veel luisterplezier! een lekker bakkie koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van. Toen er oorlog kwam, was ik een heel verstandig man. Was zo mager als een graat, mocht naar achter niet op straat. Mijn fiets en mijn geld werd zich versteld door de straat, Ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van. Alle hunne bedden zijn ons landje uit. Ik ben vrij, blij, maar wil hom mijn radio terug en spek op mijn pug. Ik wil een banaan en geen levertraan. Dat blijft nog mijn fiets. Nou noem het maar iets. Die komt, maar ik zie nog niets. Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Mister liefding die mijn centen van de spaarbank nam. Drie kwart heeft hij geblokkeerd. Misschien heb ik het verkeerd. Maar nu heb ik spijt. Had ik in de tijd mijn geld maar op. Ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van, onze wagens van de elektrische tram, in Berlijn zijn en niet in Amsterdam, geen klok in de kerk, geen zin meer in werk, de beurs is te flauw, mijn brood is weer grauw, de opera staat, Fidelio wordt geschaakt. ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van, dat die gele jap in Indië nog blijven kan. In de krant wordt steeds beweerd, Holland is geallieerd. Maar nu is het uit en de oorlogsluit wordt niet door ons begeerd. Ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van, dat die Nuremberg bende bij elkaar. Schreef van rechts, zegt, nein, het is niet waar. De landwachter vlucht, atoombomgerucht, in Iran gefluit, de Rus is eruit, bij Franco aan huis, daar is het nog lang niet klaar. Ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van, dat na vijf jaar harde les het nog niet anders kan. Er is juist een jaar voorbij, dat verstonden zij aan zij. Als mannen van staal met één ideaal, ons landje moet weer vrij, ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van. Bal je vuist en toon het valkje op hand, in een echt, hecht, werkend Nederland, dan snap ik er pas van.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 Tot aan de vensters komen de takken van de bomen. En de rozen staan te geuren voor glazen celleturen. Een grijze poes zit binnen op het kozijn te spinnen. En een kanariepietje zingt in de zon een liedje. Een tuin vol boerenbloemen, waarin de bijtjes zoemen, En groen met witte hekjes schutten in tien plekjes, die tot een zitje nodig. Voor deelwaarders verboden, staat ergens op een bordje. Jij in een keukenskortje, brengt koffiewater aan den kool. En uit een schoorsteen kringelt rood. Ik heb geen geld en geen juwelen. Voor het meisje waar ik veel van hou. Geen woning om met jou te delen.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 We eten voortaan bossen, uit onze eigen bossen. We hebben op stoelen met rechte ruggen en hoge stenen hallen, waar stukken kalk uit vallen. Snachts rammelen er knoken, een voorvader ontspoken om een perkament te lezen. Het zal om het wel wezen, die is al bij zijn leven, niet één dag thuis gebleven. Men zal mij slot weer noemen, mijn heldendaden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 Maar ik heb mooie luchtkastelen, en die zijn allemaal voor jou. Dat met mijn hond rustig rond, nu ik nog van het zonnetje geniet. Kleine fik, lekker dik, loopt gedwee met me mee, kijk naar alle honden die hij ziet. Maar waar heb ik dat plotseling aan te danken, dat mijn kleine hond zo luid gaat janken. Ik voel hem ruk, je stuk, handje weg, wat een pech, oh ik kan wel huilen van verdriet. Houd de diep, houd de diep, houd de diep. Want hij stal m'n lieve kleine Fikkie. Houdt dief, houdt dief, houdt dief. Het is een lange kerel met een sikkie. Oei, wat een gemene vent. Nee, dan zie ik een agent. Houdt dief, houdt dief, houdt dief. Want hij stal m'n lieve kleine Fikkie. Steeg je in, bijtrok in, op een draf, dam rak af. Gut die vent loopt als een kampioen. Ik zie hem op de tram bij Centraal aan de haal, is daar werkelijk heus niets aan te doen. Met lijn 22 naar het eind weer. het is toch wat dat overkomt nu mij weer. Met mijn hond langs de pond, stevend hij langs het tijd. geef die keel, geef hem van katoen. Houd de dief, houd de dief, houd de dief, want hij is mijn lieve kleine fikkie. Houd de dief, houd de dief, houd de dief. Het is een lange kerel met een zekkie. Oei, wat een gemene vent. Nergens zie ik een agent. Oh, houd het diep, houd het diep, houd het diep. Want hij is dan mijn lieve kleine pekkie. Wat een heerlijke muziek uit het verleden. Ja, dat is toch echt een lust voor het oor vind ik hoor. Ze zingen het en je ziet het gewoon voor je. Hey Sambler Vrij en Blij, die gaat vragen of u een stukje mee blijft eten. Lou Bendy, voor al die mensen die een beetje in een winterdip zitten. Zoek de zon op uit 1936. Albert Boll, o oh heerlijk Rotterdam uit 1918. Brian Lawrence, met my heart sings. En Kees Corbijn, Holland amerika lijn En het Rookverbod, de grote Kees Corbijn niet te vergeten. Vergeet de artiesten op www.vergetenartiesten.nl of via Facebook en andere social media. Dus kijk even op de website. Hier is Roland, Roland Vonk van Radio Raymond. Dan zal ik eens wat zeggen. Ouderen en mensen met gewoon een zekere historische belangstelling... worden voor mijn gevoel maar matig bediend in de Nederlandse media...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 Al van dood gewone mensen waar je vissen mee kunt gaan, want daar ben je altijd welkom. Vormen hechten ze niet aan. Zijn ze aan de maaltijd bezig? Is het soep of rijst en brei? Dan zijn moeder ook een happy. en je bent van de partij. Als je trek een in een stukje thee, doe je was nog net een je thee. En drink zo je van en nog meer en eet van en wanneer meer om er van. Een buurman die heeft altijd wat je noemt een goed humeur. Onlangs stond een ambtenaar van de belasting voor de deur. Hij sprak vriendelijk om de boel op schrijven, ook al spijt me dat. Toen zij lachen een buurman die voor zijn ideetje zat. Als je trekt hem, ik gerust een stukje mee. Ah. Doe vooruit je was, wel het een het idee en drink zoveel je kan, er zijn nog dit, er zijn nog vang. Een mooi keer of minder er komt een kind op aan. Huisgezin van ome Karel zat genoegelijk aan de dis. Vind je ook niet, zei zijn vrouw, dat dat de een kletskoos is? Karel zei je hebt gelijk, vrouwtje is gierig en schatrijk. Juist kwam tante beetje binnen en ze vroegen tegelijk. Als je terug hebt, eet gerust een stukje meer. Toen vooruit je was, wel gek als je het niet deed. Eet en drink zoveel je kan, er zijn nog dippers in de pan. Een mannetje meer of minder komt er niet op van. Wijzen trekken is voor velen een genot vernieuwde geest. Vrij en blij trekt in de winter, waar we komen is een feest. Ja! Iedereen ontvangt ons gastvrij en dat wordt geapprecieerd. Staat de is gereed, op tafel, worden wij geïnvideerd. Als je, bent en jet, dan je niet rust niet. Doe vooruit je wat en je niet te dringen je kan, er nog in de bank, er je weer op, in de bank, er so je kan, er zijn nog in de bank, weer, in de bank,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 Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Ha, die heerlijke zon. Ik ken mensen rijk en groen, die zijn arm met een miljoen. Die niet weten wat ze met de gouden kindjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop.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 maar als je boter op je hoofd, dan blijft er dan maar liever uit. Zoek de zon op, ja, zoek de zon Een heerlijke stad mij gebracht. Een aardig paradijs, een noordelijk paradijs. Je geniet er bij dag en bij nacht. Het zij jong, het zij oud, zij mij op de vrouw. Wanneer je een liefhebber bent, dan moet je daarheen, met vrouw af alleen. Want leven is daar excellent. Het komt daar op ieder beweer zodat je zingt bij al wat je zingt. O, heerlijk Rotterdam, waar ik als kind op de wereld kwam. Jij met je blaag en kalmer klein, zult de dat mijner bloemen zijn. O, heerlijk Rotterdam. And for het zwakke it's a lot, it's a Op je terug, geen sterling bij zoiets verstaan. Kijk ik de zaak, rond en naar de koolsingel van sympathie. Naar het park zelfs de boot, naar het feien oor, en naar onze prachtige beweging. Terwijl dan in een There it goes, it's all the world from. You're a little black, it's zijn. O, heel and plain. Oh, het hill van. are done. When my heart says sing, it's grand. Never have to worry if I haven't got a red-hot band. For you know a song a day keeps your worries far away. When my heart says sing, I sing. It doesn't matter if you don't know the words and can't get the tune right the words are always i love you and something about the moonlight when my heart says sing i let it go it makes me happy and i want to let the whole world know when my heart says play i play And a man plays, he plays What about the piano? Uit het archief van Kees Korwijn Op www.vergetenartiesten.nl Als kind had ik al een rookverbod. Dat mocht ik niet, oh nee. Vader zei dat is ongezond. Begin er dus niet mee. Daarna stak hij een checkie op. En dan zag de kamer blauw De weduwe van Nelle Die bleef die altijd trouw Ja, de weduwe van Nelle Die bleef die altijd trouw Al rook je nooit een sigaret Het is maar al te waar Zo ben je als kind Met een rookverbod al volop de sigaar Je kiest een vakje, wordt muzikant je zingt, je speelt gitaar, het werkterrein, meestal het café, ook daar weer de sigaar. De kroeg één brok gezelligheid, gevuld met blauwe mist. Ik rookte niet, maar ik haalde in, en veel meer dan ik wist. Ja, ik rookte niet, maar ik haalde in, en veel meer dan ik wist. Al rook je nooit een sigaret, het is maar al te waar. Ik was als rookvrij muzikant al volop de sigaar. En nou komt er dus een rookverbod, het einde van de peuk. De kroegen klagen steen en been, nee dat vinden ze niet leuk. Ik wil geen oordeel vellen, maar ik heb toch het idee. Als ik nog een kroegensnabbel krijg, nou de rook ik niet meer mee. Als ik nog eens een kroeg snabbel krijg, dan rook ik niet meer mee. Geen sigaret meer in de kroeg, daar zijn ze mooi mee klaar. De kroeg die gaat straks op in rook, de kroeg is de sigaar. De kroeg die gaat straks op in rook, ja de kroeg is de sigaar. Zwarte schepen, gele schoorsteen, met die groen-wit-groene band, sleepboot achter, sleeboot voer, die voeren naar dat hoofdkantoor, aan de Wilhelminapier in Rotterdam. Het was in de jaren dertig, dat ik daar met vader kwam, om te kijken naar dat zeekasteel, dat vlaggenschip, dat pronkjuweel. Die majesteit, die reus, Nieuw-Amsterdam. Holland-Amerika-lijn, dat wist hier groot en klein, Die vloot van groen-wit-groen, groen, dat was Rotterdam. Het kon toch niet bestaan, dat hij hier weg zou gaan, Dan was er voor Ketel Binky, zelfs geen Edam Maar een dertig jaar geleden is die hal toch weggegaan. Hier bleef dat lege hoofdkantoor, lag van die lijn geen schip meer voor, kwam op die Pier Hotel New York voortaan. En nou 2007, wat gaat tijd toch vlug, komt op de Wilhelmina Pier, daarin dat hart bij de rivier. Een brokkie van die lijn. Van toen weer terug. Holland-Amerika lijn. Dat wist hier groot en klein. Die vloot van groen met groen. Dat was Rotterdam. Het kon toch niet bestaan. Dat het hier weg zou gaan. Dan was er voor Ketel Binti, Zelfs geen Edam. En wie er werkte. Vanaf jongen tot pensioen had voor de lijn een spreuk in zijn blazoen: weinig verdienen en verschrikkelijk veel te doen. Of op zijn Rotterdams of heel hard buffelen voor een heel klein beetje poel. Holland, Amerika, -wijn, dat wist hier groot en klein.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 Duizend oren horen s'avonds het sympathieke, goede nacht in den ether door de afro na de zending uitgebracht. Weinigen slecht denken even.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 Daarvoor gaat nu sluiten, haar dagdag is vol. Goede nacht en welterusten, Luister, haar slaap nu. Daar, daar vroeg het nu sluiten, wel te rusten. Goedenacht en wel te rusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avond gaat nu sluiten. Wel te rusten.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 She things She's sensible as can be Cause I've got happy, snubby, happy, snubby pee <laughs> <laughs> Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Concerned about you and me. me. They're trying to be nice. They're going out of their way. They offer me advice. Now there must be something in what they say. My very good friend, the milkman, says that I've been losing too much sleep. He doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. He may be right. My very good friend, the postman, says that it. that you should marry me shall we help them then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news about what every day he sends me blueprints of cottages with country views my very good friends and neighbors say that they've been watching things i do and they believe that i love you so i suggest that you should marry me what do you say no, walking out of bed and wants to make a future day